De voormalige directeur van het Nelson Mandela kinderfonds... heeft de drie stenen gisteren aan de politie gegeven... na Campbell's getuigenis voor het Sierra Leone tribunaal. Het topmodel zei daar dat ze in 1997 in Zuid-Afrika... diamanten als cadeau had gekregen... en die aan het Mandela-fonds had gegeven. Ze kon niet zeggen of het bloeddiamanten waren van oud-president Taylor... die van oorlogsmisdaden wordt verdacht. De oud-directeur van het fonds zegt dat hij de stenen niet heeft gekocht... omdat hij bang was dat dat illegaal was... De Zuid-Afrikaanse politie onderzoekt nu waar de diamanten vandaan komen. De kabinetsformatie in België wordt pas op zijn vroegst woensdag hervat. Vorige week stelde preformateur formateur Di Rupo een rustpauze in. Hij praat nu met de partijleiders afzonderlijk. De standpunten liggen nog te ver uit elkaar om de onderhandelingen te hervatten. De verkiezingen in België waren acht weken geleden, vier dagen na de Nederlandse verkiezingen. Aan de onderhandelingen doen zeven partijen mee... Vlamingen en Walen verschillen grondig van mening over de staatkundige toekomst. De Waalse partijen zijn wel bereid bevoegdheden over te dragen van Brussel aan de gewestelijke regeringen. Maar Vlamingen en Walen zijn het onder meer oneens over de financiële gevolgen. De financiële nood in Dubai is zo groot dat het emiraat 2 miljarden orders bij Airbus en Boeing heeft ingetrokken. Dubai had bij beide vliegtuigfabrikanten 25 vliegtuigen besteld. Onder meer de Boeing 787 Dreamliner en de Airbus A320. Het Arabische Emiraat heeft torenhoge schulden en moet daarom afzien van grote investeringen. Boeing raakt daarmee opnieuw een belangrijke klant kwijt. De fabrikant verloor de afgelopen maand ook al andere grote orders. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. Vannacht ligt de regen, morgen bewolkt en regenachtig. Temperatuur tussen 20 graden in het noordwesten... en 24 graden in het oosten van het land. Dit was het NOS -journey. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu vrijdagavond live.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 figure less than Greek is your mouth. Nou, dat was uh, Soepele Swing uit uh, 1958, When Your Lover Has Gone, gespeeld door een aantal uh, jazzgroten: Jerry Milliken, bariton sax, Stan Getz, tenor, Harry Sweet Edison trompet, Oscar Peterson piano, Herb Ellis gitaar, Ray Brown bas en Louis Belzon op de drums. gebracht door de Amerikaanse jazzpromoter en producer Norman Granz.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 So long it all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 Thank <laughs> you. the rosy glow The face of my love Until I find Until I find that he Is daydreaming Just like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 de Evert Scholtenband bij Jengs en de Moetniks in de Lampstraal. Keus genoeg dus en misschien ook nog even luisteren naar het laatste nummer van deze vrijdagavond live die bijna het einde is. Aanstaande zondag ben ik er weer vanuit de studio. Nu nog even de noord saxofonist Sonny Stitt en de klassieke When It's Sleepy Time Down South.